Eerst een klomp met het NOS-journaal. Delegaties van Rusland en Oekraïne gaan in Turkije praten over een staakt het vuren. Het was lang onduidelijk of de gesprekken in Istanbul door zouden gaan. Volgens president Zelensky neemt Rusland de onderhandelingen niet serieus. Hij had president Poetin gevraagd om te komen, maar die weigerde. Na een gesprek met de Turkse president Erdogan heeft Zelensky besloten... om toch ook een delegatie namens Oekraïne te sturen. Hij komt zelf niet. De Wageningen Universiteit gaat banen schrappen vanwege bezuinigingen. De komende jaren verdwijnen er in totaal waarschijnlijk 130 tot 180 banen. Door kabinetsbezuinigingen krijgt de universiteit vanaf 2028 zo'n 80 miljoen euro minder voor onderwijs en onderzoek. Om daarop voorbereid te zijn, grijpt de universiteit nu al in. De bezuinigingen raken vooral ondersteunende diensten, zoals communicatie, HR en facilitaire diensten.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 Caden Groves heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Alpes in de Konink was de snelste in de sprint in Napels. De Nederlander Taco van der Hoorn reed bijna de hele dag vooruit... maar werd in de laatste kilometers bijgehaald door het peloton. De Deen Mes Pedersen behoudt de roze trui. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht ook helder. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Morgen aan de kust wolkenvelden. Op andere plekken periode met zon. Het wordt 15 tot 21 graden.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 Met dit instrumentale stuk begonnen we deze alternatieve FM van donderdag 15 mei. Want dat heeft ook een reden. Want dit was Wave Zero. En daar is een beetje triest nieuws over te melden. Want de frontman van de band, Tom Gaasbeek, die is vorige week ons ontvallen. En dat uh, houdt dus in dat wij iets moeten doen wat betreft de muziek van Wave Zero. Uh, ze zijn illustig geweest. Niet alleen dat, want we hebben ook in het hele prille begin... toen wij bezig waren met dit programma 2009-2010 in dat jaargang... zaten ze ook nog daadwerkelijk in de Roep akda woord En ze haalden ook nog de finale. Dus wat dat gaat, zijn het geen onbekenden voor ons. Bovendien heb ik begrepen dat ze ook hier in het beginstadium zijn geweest om live te spelen. Maar dat was nog in de tijd dat we een studio hadden in Zandvoort waar we dit programma maken. Dat zat midden in het centrum. En daar uh, speelden ze Wave Zero. Uh, dit is het enige uh, muzikale wapenfeit... Uh, wat ze hebben gemaakt. Na 2017 komt dit. En dat is van een album. En Earth was de opener... van deze alternative FM. We gaan verder. En dat is een single... waar we vorige week niet aan toegekomen zijn. En dat is Wendy Moore met haar nieuwe single. En dat nummer dat heet... Start Fresh.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 So when I'm voor mij zegt dat iedereen maar depressief is. Elke kwal heeft hier een hokje. Alle problemen zijn relatief. Problemen zitten in je kop. Praat een keertje over wat er speelt in plaats van dat je speelt, waarom krop je? Ligt gewoon wat aan je zelfbeeld. Maar wat als dat zelfbeeld nou blijkt te kloppen? Wat als het waar is? En ik de controle niet heb over wat ik me aanricht. Een klote week gehad, hop het weekend in zin om te drinken, neem nog een slokje problemen Verhelp ik niet, daarvoor steek ik nog een stokje aan Ben ik lekker aan het nippen? Dan zit ik lekker in mijn nopjes Het is niet dat ik depressief ben, ik ben ook niet ongelukkig Ik ben ook niet ontevreden, ik hoef niets te onderdrukken Maar geef je mij een neven om een glas te kunnen vullen Dan wil ik zoveel dat ik niet meer voel, mijn peker moet vol Toch voel ik me leeg, toch voel ik me leeg Dus vul ik mijn cup, want ben ik weer vol, toch voel ik me leeg Ik voel me leeg, leeg, leeg Ik voel me leeg, leeg, leeg Ik wil naar boven, de baren is up Dus vul ik me cup, want ik voel me Kut Zoals mijn oom. Zijn vrouw zien is weg en hij werkt in fabrieken, zo maakt hij zijn loon. Kratten in het wieken, niet lang in contact met zijn zoon. Als ik zo eindig, dan zoek ik een boom Maar wat is het verschil? Pakken evenveel. Drinken uit de koelkast, kratten in de keel. Mini-alcoholist, nu is het oké okay omdat ik twintig ben. Nu is het oké okay omdat ik functioneer. Nu is het oké okay omdat niemand meer ziet dat ik niet meer functioneer. Daar ik niet probeer, daar ik weeg een beetje meer. Dikke pants, toch voel ik me leeg. Ja, toch voel ik me leeg.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 Ook hier zit een verhaal achter. Want uh, deze gast die zag uh, bijvoorbeeld op ons kanaal via TikTok. Hé, hey, we doen leuke dingen. En hij dacht, hé, hey, laten we daar eens op reageren. Dus via de TikTok uh, deed hij dat. En dat was serieus. Dat was uh, degene die je net hebt uh, gehoord. En achter serieus schuilt Maarten van het Veer of Maarten het Veer. Ik ben even kwijt hoe die precies heet. Maar dat is een echte naam. En hij heeft in het verleden journalistiek uh, gestudeerd. Tenminste, dat heeft hij een poging toegedaan. En op een gegeven moment vond hij muziek maken zo leuk. En daar dacht hij van weet je wat, ik uh, ga dat maar doen. En uiteindelijk is uh, datgene uh, wat hij nu doet... heeft hem een plaats opgeleverd bij de Rock Academie in Tilburg. En daar volgt hij zijn muzikale opleiding. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met haar nieuwe single. En dat uh, is het nummer Start Fresh. Bovendien, over Wendy kunnen we nog wel wat vertellen. Want Wendy is ja, min of meer geselecteerd voor een auditie in China. Een talentenjacht is dat. En daarin zou ze dan te zien moeten zijn. En dat schijnt ook nog een grote mediagigant te zijn. En daar heeft Wendy Moore ja, auditie voor gedaan voor een talentenshow. Inmiddels is ze dus weer terug. En als het goed is. Komt er nog meer materiaal aan? En uh, dit Start Fresh is eigenlijk al terechtgekomen op die drie andere singles. En die is nu als EP uitgebracht. Ja, zo uh, kan het gaan. Er staan tenslotte vier nummers op. Een andere dame die ook uh, vorige week al eigenlijk een EP heeft uitgebracht, heet Minke Orthover. Zo heet ze voluit. Maar uh, onder de naam Minke uh, doet zij het werk, of tenminste, brengt zij het werk uit. En. Een van de nummers die op die EP staat is dit nummer. En dat nummer dat heet Laatste Traan. Waar moet ik dan heen? Nu je warmte niet meer bij is en mijn handen zijn versteend. De zon blijft maar verdwijnen, ik ben boon dat ik vergeet. Hoe je lach en je adem zo voelde als veilige armen om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 En de katers dronken flaters, wazigen morgens en zorgens niet te betalen. De wereld heeft mij feest klaar Het is een verbazing bij het lot waar men mij mistoorde. Een verbazing bij het slot Van men eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevlij, geen gestroop meer, geen gevrij, geen gelik meer. Het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij feest klaar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 De vraag is of hij dat ook gedaan heeft tijdens onze uitzending in maart. Toen hij ook hier was, Jacob D. Edward, met de nieuwe single. Vorige week ook uitgebracht. Een beetje ja, stilletjes bijna, want ineens was dat er. Zonder bagage heet het de nummer. En ja, het is Nederlandstalig. En dat kan hij dus ook in dat opzicht. En daarvoor hoorde je Minken met Laatste Traan. Dit komt morgen uit, is het titelnummer van de EP van Helena Jolie. En het nummer dat heet Withdrawal Symptoms. Tenminste, dan moet er wel wat uit die toverdoos komen. I am a god in the deepest trenches of my father. A little alchemist said you wanted to dominate me, but you can only succeed to hate me. To rise above me takes more power than a man can have. To rise above me takes more strength than. Van de manier verdikt uh, verdikte ding Om uh, een beetje door uh, te starten Ja, nu pas Lemon met een nieuwe single Deze band Sloops is bezig met uh, nieuw materiaal. En dat willen ze uit uh, laten monden in een album. En dat uh, zal toch ergens nog dit jaar uh, gaan uitkomen. Just As Bad is uh, de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Hagelnieuw is uh, de nieuwe single van uh, Lemon met Insta Queen. Uh, deze was een paar weken geleden uitgebracht. Ook weer net na de uitzending. Maar dat had een reden. Want Tuskhead is bezig met een uh, toenee. Tenminste dat was hij. En de single die hij toen had uitgebracht... Tijdens dit toernooi is dit nummer Hello Goodbye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 Save me with we'll meet again. Would you smile? Should I stop wondering and say I'm sorry?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 Should smile, should I stop?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 You smile. I should stop wondering. I guess I'm sorry, it wasn't meant to end like this. I shouldn't ask to stay. Leave it for a little while. zonder reden, want uh, waarom draaien we Low Erics? Want er komt nieuw materiaal aan, jazeker. Uh, volgende week mogen we al laten horen, uh, want de single die komt volgende week vrijdag op 23 mei komt die uit. Nan heet die single. En ja, uh, als je dat dan weet, dan uh, draaien we natuurlijk nog het oude materiaal van een paar jaar terug alweer. Waarop je nog altijd lacet hoort. Of beter gezegd Tessalamers, want dat is degene die uh, overduidelijk uh, te horen is. Volgens mij uh, is het nog uh, niks veranderd... in de samenstelling. Dus uh, Marker van der Weijden... Dylan Sondervan en Lamers. die voeren we nog altijd Low Edicts. En het is dus wat dat er gaat... Uh, nieuw materiaal op komst. Evolver is van, dacht ik, 2022. Dus het is alweer een tijdje terug. Maar goed, um, vorige week trouwens... hadden we ook al iets van Low Edicts. Maar dat is nog verder terug. Want dat kwam uit 2015 dus... Zover gaat het al. Uh, Tuskhead, hoe heb je daarvoor gehoord met Hello Goodbye. Vorige week hebben we ook uh, deze single mogen weggeven. Daarom draaien we nu nog een keer eens lines Den en Holly Blue.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 Een weken geleden tijdens de uitzending mailt Cully mij en zegt... ja, deze single die komt uit en in de galigheid had ik het niet uh, gezien. En dacht ik van, nou, ik mag hem maar draaien. Nee, het is uh, vandaag uh, dat ik hem voor het eerst mag horen. Morgen komt hij officieel uit, maar vandaag uh, dus bij ons uh, te horen. Koos, die is al langer uh, te horen. Volgens mij is dat een single die vorige week is uitgebracht. Uh, en uh, die hadden we dus ook al uh, vooruit uh, mogen laten horen... Hetzelfde geldt ook voor deze Oblivion van Pien.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 Een single die uh, volgens mij vorige week is uitgebracht. Uh, wij hadden, uh, nee, twee weken terug alweer. Het is op uh, 1 mei, ja ik weet het weer. Het is uh, uh, 1 mei, want dat was de dag dat uh, dit een beetje in aanloop was naar bevrijdingspop. En dan hebben wij altijd op die donderdag daarvoor natuurlijk een beetje een regulier programma. Een beetje een aangepast programma, omdat... Er dus nu een aantal mensen gewoon uh, met bij ook nog eens bezig zijn. Dus dat uh, was een beetje de achterliggende reden. Uh, we gaan uh, het uur een beetje afsluiten. En dat doen we met een nummer van het album van Nieuwland. En dat is het openingsnummer van Bitter. En Als ik u niet meer ben... Zor je eindelijk uitgezocht De levenslust plotseling uitgeraast Als ik er niet meer ben Als ik ben verdwenen wow. En hier om je lach Niet langer tegen.